In Groot-Brittannië is het begin van het weekend na de hevige rellen zonder ongeregeldheden verlopen. Duizenden extra agenten moesten kosten wat kost voorkomen dat uitgaansgeweld zou uitmonden in nieuwe rellen. Bij de rellen van afgelopen week vielen vijf doden. Inmiddels zijn twee verdachten aangehouden voor de dood van een 26-jarige man die in zijn auto in Londen werd doodgeschoten.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 In de buurt van de Duitse plaats Schwangau hebben 19 mensen de nacht doorgebracht in de gondel van een kabelbaan. Die staat sinds gistermiddag stil nadat een paraglider verstrikt was geraakt in de kabels. De cabine hangt hoog boven een steile helling. De reddingswerkzaamheden gaan vanochtend verder. Het weer zwaar bewolkt en smiddags wat buien. Het wordt dan 20 graden op de wadden tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS-journaal.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 Onze zevende cocktailshaker is George de Jong. George werd op 6 november 1953 in het Friese Rottem geboren. Hij groeide op in Almelo en studeerde aan de ALO in Groningen. Deze sportieve vent had een succesvolle carrière als volleybal international en trainer voordat hij de overstap maakte naar bestuursfunctie. Zo was hij onder meer directeur van de Wereldvolleybalbond, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie... en hij staat sinds 2008 aan het hoofd van InnoSport... een vooraanstaand instituut voor sportinnovatie. Het succes zit in de familie. Met trots hoort hij zich tegenwoordig de vader van genoemd worden. De topvoetballers Siem en Luc zijn de spruiten in het gezin de jong. Het nachtvluchtenteam legt met gepaste trots de bal klaar voor Sors de Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. Je kijkt redelijk wakker. Ik ben ook aardig wakker. Ik heb al 50 minuten auto gereden. en dan, dan lukt het wel en een kop koffie bij jullie dus. Uh, dat gaat Eén goed. kopje pas. Eén kopje pas. Ja. Ah, daar komt er later nog een. Okay. Wanneer het dreigt mis te gaan. Sors, laten we eens eventjes naar die introductie gaan. Ik zag namelijk. Eigenlijk al direct een reactie fysiek bij jou. Toen ik het had over een um, tikkeltje geldingsdrang. Ja, dat zit er altijd wel een beetje in. Dat, dat, dat zit ook een beetje in, in, in sport. Dat zit ook een beetje in topsport. Dus daar herken ik wel wat van. Ja, zeer zeker. Ja. Is die geldingsdrang dan puur fysiek in de prestatie te benoemen en te verwoorden? Of voel je die ook als persoon een beetje? Nou, ook wel als persoon. Kijk, ja, God, het woord geldingsdrang. Ik voel eigenlijk dat de dingen die ik doe... wil ik ook gewoon laten merken dat ze er toe doen. En als dat ondersneeuwt, ja, dan zal ik ook daarvoor gaan staan... en proberen duidelijk te maken waarom dingen belangrijk zijn... en waarom, dingen, waarom ik dingen graag doe in mijn leven. En heel snel met de sneeuwruimer langskomen om dat ondersneeuwen Nou, dat was vroeger. Toen we in Zwitserland woonden, moesten we veel met de sneeuwruimer. Maar dat probeer ik wel. Ja, dat probeer ik wel proactief bezig te zijn om te zorgen dat het niet ondersneeuwt. Ja. En wanneer je de term een vleugje vinnigheid langs hoort komen in een introductie... herken je daar iets van? Ja, ik ben wel een vechter. En uh, ik ben wel iemand die uh, ergens voor gaat. En, dus, en als het spannend wordt, als ik onder druk kom... Ja, dan, dan zal er nog een tandje bijgezet moeten worden... En, uh, daar ken ik ook wel wat van, ja. En wanneer je onder druk staat, dan zal er een tandje bijgezet worden. Maar zijn er ook andere signalen waar we aan kunnen lezen... hoe je met die druk omgaat? Mm, in het algemeen denk ik vrij ontspannen, vrij makkelijk. Uh, maar uh, ja, thuis zegt men wel eens, zeker in de tijd dat ik dan, dan nog gecoacht... en dat het heel spannend was, dan sluit je ook wel eens wat af voor je omgeving. En uh, dat, dat is iets wat ik probeer te vermijden, zoveel mogelijk. Maar dat gebeurt ook nog wel eens, ja. Was dat, dat je ook, zo gefocust bent op een gegeven moment. Dat zou ik net vragen. Was dat wellicht een vorm van afsluiting om heel sterk ja. die, die concentratie vast te ja, houden? Ja, om je te focussen op iets. En, en dat uh, ik voel, ik ben nu geen 25 meer, iets ouder, zoals je net al zei. En uh, ik voel dat ik daar wat relaxer in word. En uh, dat ik uh, zelf wat beter kan sturen. Dus toen je wat jonger was, was, was die ik, afsluiting waarschijnlijk nog gedrevener, denk ik. En had ik soms minder oog voor mijn omgeving dan uh, dat ik tegenwoordig probeer te hebben. Ja, zie je dat zelf als, als uh, een tekortkoming toen? Nee, of vind je het gewoon het heel logisch? Dat past bij de tijd, paste in ja. mijn, mijn leeftijd uh, en, en ook in de lijn van het paste je ontwikkelen. ontwikkelt. past ook bij waar je nu bent uh, in, je, in je hele levensfase. Denk ik dat dat ja, misschien ook vanzelf wel zo gaat. En als je dat niet zou doen, dat je het jezelf misschien ook wel heel moeilijk maakt soms. Als je continu door blijft klokken en uh, heel gefocust en gedreven door blijft gaan. Ik denk ook dat je het dan niet alleen jezelf heel moeilijk maakt, maar ook je directe omgeving. Absoluut, denk ik ook. Ja, denk ik ook. Ja, daarom is het goed dat je op een gegeven moment misschien wat ouder wordt. En toch uh, ja, ook daarin uh, verder groeit in je leven. Ja. Jij bent geboren in 1953. Ja. Maar zo oud zie je er nog niet uit. Oh, en ik zei voor dank die uitzending al, de kop is eraf, het begin is gemaakt hè. <laughs> Um, een pittig karakter, moet je dat ook hebben? Wil je dat ding kunnen bereiken in de topsport die jij bereikt hebt? Um, ja, ik, ik, ik, ik kijk aan de ene kant naar de, de, het sporten zelf. Dat is voor mij een ver weggezet. Als vorige eeuw, daar praat ik eigenlijk niet zoveel meer over. Dan het coachgedeelte. Uh, ja, je, je hebt natuurlijk allemaal stijlen in, in allerlei sporten. En voor mij, ik was niet een supernatuurtalent als sporter bijvoorbeeld. Maar wel iemand die door hard werken en door echt uh, ja, heel duidelijk weten wat hij wil uh, vooruit kwam. En ja, dat heb ik altijd wel wat gehad. En uh, ik denk dat je dat wel, wel nodig hebt. Maar het is ook heel afhankelijk van je eigen karakter. Ik denk wel dat het makkelijk is. Ja. Is het wellicht... Nodig om een pittig karakter te hebben daar waar dat supertalent, gehalte een iets wat ontbreekt. Uh, ik denk het wel. Het is uh, Want dan moet kijk, je op karakter. De, uh, als, je, gaan. als je iets wilt bereiken, is het altijd een combinatie van je talenten, de omgeving waar je zit, maar ook van je mentaliteit. En uh, die combinatie maakt dat iemand iets haalt of succes geworden iets. En de ene kan het fluiten doen op zijn talent, en de andere zal het door keihard werken moeten doen. En ja, ik zit er eigenlijk tussenin en zat misschien wat harder meer aan de kant van, nou toch hard werken. En uh, zo, zo is het uh, verschillend per persoon, denk ik. Zo grappig, jij noemt ergens in een uh, interview... dat je bij jezelf, maar ook bij je zoons, Luc en Siem... Die Friese nuchterheid herkent. Ja. Is daar dit ook een onderdeel van? Dat denk ik wel. Ik was vijf toen ik wegging in Friesland trouwens. Maar heel mijn familie woonde daar. En uh, zal altijd uh, ja, uh, wat meegekregen hebben. Maar ik denk wel dat dat uh, weer belangrijk is in het gebeuren. En het hele euforische hebben we op sommige momenten wel, maar ook niet extreem. Ja. Maar we zullen niet heel ver wegzakken. En uh, ja, dat hebben de jongens denk ik ook wel. En het zit natuurlijk helemaal in dat gene pakket wat je meedraagt. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja. Ja. En die kinderen hebben dat van mijn vrouw nog meegekregen... die ook uh, op dat gebied uh, heel gedreven was. Ja, ja. ja, even voor de duidelijkheid. Loekie, ook een top ja. volleybalster, uh, 90... Uh... Wets, internationale ja. wedstrijden, jij ongeveer 35. Ja, ik was een stuk minder. staat in schil, contrast met elkaar Absolute. inderdaad. Absoluut, ik loop altijd achter thuis. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, nee. En je liep ook achter haar aan toen jullie naar Zwitserland ook gingen. dat dus. nog, ja, we liepen liep achter haar toen we naar Zwitserland gingen. Want zij ging eigenlijk eerst toen ben ik twee, waar gaan We samen en zo zijn we beide daar aan het werken, aan, aan het volleyballen gekomen. Uh, zij is misschien iemand die wat meer de talentkans zelf meebracht. En wat minder de, de, de gedrevenheid uh, weer had als ik. Zo, zo, die jongens hebben waarschijnlijk een combinatie van beiden. Een hele mooie combinatie. Dat, dat heeft is, zich tot op heden in ieder geval redelijk bewezen. Ja. Maar de toekomst moet natuurlijk de rest van het succes nog uitwijzen. Ach, zijn allemaal, ik zeg altijd, ze zijn allemaal heel jong. De het zijn ene, jonge mannekes. Eén is 20, de andere 22. Ze beginnen ja. nog maar net. En heel veel mensen vergeten dat vaak. Hè. zeker bij de oudste, besiem. Die zit voor het vijfde seizoen bij Ajax bij het eerste. En hij komt eigenlijk nog maar net kijken. En dat geldt zeker voor zijn broer van 20, uh, Luke bij 20. Ja. Ja, eerst bij de graafschap begreep ik en daarna... Ja, beide eigenlijk uit Zwitserland zijn bij amateurclubje gekomen bij ons in Doetinchem. En toen naar de graafschap als twaalfjarige. Sim, ging weg als B-junior naar Ajax. En Luc heeft eigenlijk tot en met zijn laatste jaar A-junior bij de graafschap gespeeld. En toen het laatste jaar ook bij de eerste van de graafschap. Die heeft de hele jeugdopleiding bij de graafschap eigenlijk doorlopen. En Sim is iets eerder weggegaan. We gaan het er zo nog wel ietsje ja, uitgebreider over hebben natuurlijk. Maar ik wil nog heel even naar één uh, korte um, soort kwalificatie in de aankondiging. Een ruime scheut passie. Ja, ik, uh, ik geloof wel heel sterk dat... Ik vind ook het leuke dat je dingen kunt doen waar je gepassioneerd voor bent en ook met passie kunt doen. En ik zoek ook mensen om me heen die dat ook hebben. Want uh, ook in het werk waar ik nu zit, dat is, uh, ja, we zijn bezig op het innovatiegebied in de sport. We proberen innovatieve projecten voor allerlei sporten uh, op gang te brengen, partijen bij elkaar te brengen. En ja, die passie, dat vind ik altijd heerlijk om mee te werken. En uh, als ik dat niet voel, is het voor mij ook moeilijk om, om me vol in te zetten. Het is wel grappig dat jij zo heel direct zegt. Ja, vaak wanneer je een dergelijke vraag stelt uh, over iemands karakter... Mm. wordt heel snel geantwoord. Nou, dan zou je eigenlijk even dat aan iemand anders moeten vragen... of dan zou je mevrouw moeten bellen. Jij bent heel direct, ja, passie. Nou, ja, ik, heb paar, absoluut. ik heb een paar assessments gehad en uh, je mag mevrouw ook bellen. En ik weet gewoon dat, ja, naast alle zwaktes die ik heb een van de sterke dingen is dat ik dingen met passie kan, kan, kan overbrengen... en met passie doe. En dat, dat, dat is mij vaak genoeg verteld, dus dat durf ik zelf ook wel te zeggen. Ja. En wat zijn dan de meerdere zwaktes die er ook zijn, volgens eigen zeggen? Nou, de middenzwakte is misschien dat ik, wel, dat ik soms heel snel kan gaan. Ja, en dat ik misschien te weinig tijd neem om iedereen mee te nemen in de dingen die ik wil doen. Hè. En ook daar word ik beter, heb ik het gevoel. Hè, dat je toch ook echt anderen goed meeneemt in de dingen die je wilt gaan doen. Ja. En als je gepassioneerd bent, moet je denk ik oppassen dat je niet voor de muziek uitloopt. En uiteindelijk dat je niet een soort John, donkey shot wordt misschien. Hè. En ja, dat voel ik niet zo. Hè. Ik voel het echt, het gaat, gaat gewoon lekker vind ik. Maar dat moet je wel in de gaten houden. En ik denk dat dat een valkuil is als je heel gepassioneerd en gedreven met die bezig bent. Dat je toch om je heen mensen meekrijgt en ook probeert te zien... ja, wat kan er nu wel en wat kan er nu niet echt landen in, in, in de wereld. Kunnen we dat kort samenvatten als ongeduldig zijn? Uh, ja, ongeduldig vind ik wat te, te negatief klinken. Ik denk gedreven zijn, ja, gedreven zijn... En ook uh, wat ik net al zei. Het is ook verschillend. Hè? Als je gewoon aan het werk bent, dan, dan ga, ben ik heel geduldig. Maar als er echt iets moet gebeuren op een bepaald moment, dan verlies je wel eens je geduld. Ja? En het hangt dus ook van de, het moment af waar je zit in, in, in een bepaald iets en, en waar je staat. Ja, we hadden het even over de zwakke kant. Hè? Dus die kun je als. Als je negatief Als Fries praat ik daar niet graag nee, over. Nee, is dat nee, zo? Nee, joh, nee, ga, Liever ga niet gewoon. Ja, tuurlijk ga je gaan. Nee, maakt me niet ja, maar, is, maar, maar, is maar is het echt zo dat dat niet zo prettig maar is voor een, een Fries? Voor grap. Ik zeg dat. Nee, nee, want we zijn veel nuchtere dingen. Maar ik maak me helemaal niet uit, joh. Je kunt praten over mijn zwaktes, mijn sterktes. Ja, uit, dus ja. Ik wil, dan, dan, dan, dan wil ik hem kort samenvatten als zijn een beetje ongeduldig. Waardoor je gedrevenheid de, de, de overhand uh, krijgt. En je dus snel voor de muziek uitloopt, zoals je het zelf zegt. Dat zou kunnen soms. Wat is een ander zwak uh, punt van jezelf? Luisteren soms, denk ik wel eens. Dat, dat je ook echt in gesprekken, dat je ook daar komt een beetje op hetzelfde neer, maar dat je te snel al gaat denken voor iemand die tegenover je zit. En, en, en ruimte geven voor andere mensen om te luisteren. En dat heb ik me de laatste tien jaar er ook veel meer in getraind om dat beter te doen. Ik heb het gevoel dat het ook beter gaat. Hoe heb je dat gedaan? Nou, door er gewoon bewust mee bezig te zijn. Dus tot tien tellen, klinkt heel simpel. Anderen uit laten spreken. En dat is ook niet altijd even makkelijk, maar dat zijn dingen, ja, dingen van hé. Hey, ik weet gewoon dat dat een punt is wat ik zelf wat in de gaten moet houden. En stel nu dat ik wel bijvoorbeeld je vrouw zou bellen of een van je zoons zou raadplegen. Wat zouden zij zeggen over de zwakkere kanten die je hebt? Oh, dan moet je ze bellen, dat durf ik niet. Dat, nee? Ik denk dat het een beetje op hetzelfde neerkomt wel eens. Maar dat, ja, ja, nou, mijn vrouw zou denk ik wel zeggen van. Wat mijn kinderen zullen zeggen, dat, dat weet ik niet zo. Maar mijn vrouw zou wel zeggen van, ja, ook tijd nemen voor mensen die je minder interesseren. Dat is iets wat zij nog wel eens tegen me roept. En uh, ja, dat, dat, uh, dat is ook een punt dat, dat ik probeer bewust wel te verbeteren. Maar ik kan me ook voorstellen dat wanneer je op deze manier in het leven staat... Hè, zelf dus, dus topsporter geweest, mm. nu in allerlei bestuursfuncties... twee van die topvoetballers als, uh, laten we zeggen... ik noem dat altijd addergebroed, maar ja, dat is het in jouw ja, geval ja, ja, dan ja. niet... Ja. Um, dat je, weet ook, je, nooit, hè? Dat ja, je ook denkt, ja, wacht even, tijd nemen voor mensen die ik niet zo boeiend vind. Nee. Daar is het leven kort voor. Nou, zo denk ik niet, zo denk ik niet, maar ze heeft wel eens gelijk. Het is gewoon, als mens, je moet, mensen, eens, ja, ja, je moet, je moet uh, mensen om je heen respecteren. En, en, en dat is gewoon iets wat, wat ik toch ja, wat bewuster probeer te doen dan, dan vroeger. En dat denk ik met mijn leeftijd te maken, denk ik ook. Ja, het is, het is toch een proces van jezelf ontwikkelen en groeien in uh, wat er in de basis in het karakter. Waarschijnlijk al wel in zit. Dat denk ik wel, ja. Denk het wel. Want wat voor opvoeding heb jij van jouw ouders genoten? Geboren 6 november 1953. Ja. We gaan zo meteen even naar een uh, kort historisch fragment luisteren uit die tijd. Maar ik ben heel benieuwd op welke manier jouw ouders jou hebben opgevoed. Mijn vader moeder, zeker mijn vader, had toch een heel duidelijk beeld van hoe hij denkt dat wij als jongens wel iets hadden moeten doen. Hij heeft ook best eens ge wat uh, gebotst sinds de tijd. Hij hield ontzettend van mijn vader, maar uh, het heeft uh, wel eens gebotst ook, hè, want hij was Toch vrij principieel in de dingen. Heel niet kerkelijk, uh, maar uh, toch wel principieel in hoe je het leven zou moeten staan. En verwachten ook bepaalde dingen van ons. Uh, andere kant, heel vrij, heel warm, uh, overal, alles was mogelijk, uh, deden alles voor ons. Dus uh, ja, gewoon hartstikke. Ik heb twee broers, uh, iets jonger dan ik, gewoon een hartstikke leuke tijd gehad. Ook allebei goede volleyballers? Ja, die hebben ook nog tegen een bal geslagen. Ja, ook, een, geslagen, ook in de Eredivisie. Ja, ja, ja, ja, dat ja, ja, ja, ja. ja, klopt. Ja. Op welke punten botsen het dan? Want je zegt hij was. Uh, uh, heel duidelijk in wat hij van ons verwachtte. Heel duidelijk in hoe hij het zelf wilde. Nou, uh, hij, uh, ja. hij had toch een beeld van uh, ja, het uitgaan. Uh, heel simpel. Uh, had hij een duidelijk beeld bij hoe het zou moeten. En dat heeft misschien heel veel ouders. Maar hij was daar vrij strikt in. En helder en duidelijk in. En ja, dan, dan stelde hij hem gauw teleur. En dan kon het toch wel eens botsen. En ja, dat, dat was, hij was denk ik nog wat... Uh, ja, hij was zeker wat, wat, wat emotionele dingen als ik. Ja. En dat, uh, dat ging wel eens mis. Maar ook heel vaak goed hoor. Lijkt Hartstikke je, leuk lijkt je op gehad. een bepaalde manier wel op hem? Oh, ze zeggen hoe ouder je wordt... Uh, hoe meer ik op hem begin te lijken. Dus ik probeer die dingen ook in de gaten te houden. Maar dat zal zeker, ja, zal zeker, ja. Maar er zijn wellicht ook leuke en grappige eigenschappen... die je van hem hebt. Dus dat is ja. je niet zo in de gaten Nee, maar dat is, dat is, dat is, ik heb heel leuke, uh, leuke herinneringen aan mijn vader. En ik zou ook zeker leuke kanten van hem hebben. Ja? Maar, uh, en, uh, maar ik vind het, ja... Ja, ik vind het moeilijk om, om dat precies nu aan te geven. Zo. En je moeder? Mijn moeder was ontzettend zorgzaam. Ja, voor mij. Voor mijn vrouw veel te zorgzaam soms, maar ontzettend zorgzaam. En ja, die, heeft al, die ziet ons altijd nog als haar jongens. En we zijn toch iets ouder al. En ja, mijn moeder is, is nu 78. Die leeft nog in een zelfstandig huis. Samen met haar, haar huidige vriend. Heeft een fantastisch leven nog. Die gaat de wereld nog op met de auto, zeilt nog. Dus je, je kunt niet beter wensen op 78-jarige leeftijd. Maar ze is altijd wel iemand die altijd haar kinderen nog koestert. Altijd haar kinderen, heel duidelijk. En dat, ja, als ik daar heen ga, weet ik precies wat ik eten krijg, bijvoorbeeld. En ja. Mijn vrouw vindt het allemaal heel overdreven. Je kan bij wijze van spreken gewoon een bestellijstje inleveren. Wat je graag zou willen hebben. Ik hoef het niet te bestellen. Ze weet wat ik graag wil hebben. Grappig Ik kon ook nooit bij mijn moeder vandaan komen. Zonder welke maand in het jaar het ook was. Een soort samengesteld kerstpakket mee te krijgen. Hoe dan ook. Daar zijn de moeders voor. Dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. Je vader, heeft die, die, want die leeft niet meer, denk nee, ik, zoals ik het, uh, uit je verhaal begrijp. Nee, mijn uh, op 65 jaar leefd op dat 1991. Dat is niet oud. Nee, nee, nee, nee. nee. Die had uh, maagkanker, uiteindelijk, ja. ja. Maar het was een heel speciaal moment, ook met euthanasie, dus het was een heel uh, speciaal moment. En aan uh, de andere kant heb je daar verschrikkelijk goede herinneringen aan. En die, die, vooral die laatste maanden was gewoon uh, heel speciaal, ja. Hoe hebben jullie als drie jongens en, en je moeder dus gereageerd... Op, op het feit dat je vader euthanasie wilde laten toepassen? Nou, erg heel begripvol. En er heel veel over kunnen praten met hem. Maar zo was hij wel. Hij kon echt heel goed over dat soort dingen praten. En daar hebben we ook veel over gesproken. En dat is toch wel een... Uh, ja, geeft je een heel goed gevoel dat je echt afscheid hebt genomen van iemand. Dat was heel speciaal, ja. En jullie waren er ook bij toen wij wij het werd toegepast? We ja, waren ja. erbij, ja, ja. ja. Dat is toch heel raar, Heel he? apart. Dan belt de dokter. En je weet dat als hij weg gaat, is het gebeurd. En dat is heel apart, ja. ja. Dat was nog wel voor de tijd dat het in 2002 dus echt helemaal uh, wettelijk gezien uh, ik weet niet of het wettelijk op de rit, hebt, rit stond. Het was, ja, dat is sinds 2002. Goed. Nou ja, goed, bij ons was het allemaal goed geregeld. Dus uh, ja, ik ja. heb dat niet precies in beeld. Nee. Kan je nog herinneren wat dan het laatste is wat je met iemand in woorden deelt? Want die gevoelens, dat, daar kan je nooit van zeggen dat ze, dat ze het laatst zijn. Want, want, want die, die lopen verder dan door. dat nee, nemen eigenlijk echt afscheid. Hè? En dat, uh, dat is heel speciaal. Ja, en welke woorden daarbij gebruikt worden, dat, ja, dat, dat, dat, dat, dat zit wel ergens in mijn geheugen. Maar dat kan ik niet precies zeggen. 65, ik vind het wel heel jong. Ja. Ja, ja. Zou je het zelf ook overwegen? Ik, Euthanasie bedoel wat ik Wat dus, ik nu meegemaakt regentueel? heb bij mijn vader, maar ook bij mijn schoonmoeder heb ik meegemaakt. En denk ik het wel. Dat is wel iets wat heel, ik vind het wel heel menswaardig. Zeker als je een man van twee meter hebt die, je eigenlijk, die ik zo op kan tillen. En er was geen gewicht meer van over. Dan denk ik: van ja, het is toch wel hij was geestelijk nog heel goed. En dan denk ik: het is wel heel menswaardig als je dat doet. Dat is, uh, ja, ik zou het uh, zeker uh, ja, in bepaalde situaties kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En Sjors de Jong, vader van Siem en Luc de Jong. Twee jonge goden op het voetbalveld. Stel dat zij zeggen: Nou, pa, wij zouden eigenlijk wel uh, lid willen worden van die vereniging voor een vrijwillig levenseinde. Want stel dat we tegen een boom aanrijden, dan hoef je ons in die en die situatie bijvoorbeeld niet langer nou, door te laten hebben leven. Gevoerd, nee, maar wat zou je ervan vinden als, als je zoons ook uh, zouden ik, zeggen... Ja, Goh, dat, dat ik, ik, ja, wij zo, vinden dat wel iets. Ver, ik weet niet of dat bij een vereniging lid moet zijn, weet niet. Ik vind er gewoon dat je er best over kunt praten met elkaar hoe je het wilt gaan doen. Daar heb ik geen vereniging voor nodig. Zullen hebben ook niet van een vereniging lid worden? Maar dat je van elkaar weet hoe je dat wil doen... is, denk ik, heel goed. En we hebben er nooit over gesproken. En uh, toevallig belde de uh, Siem gisteren van... Goh, ik werd gebeld dat ik een uitvaartverzekering heb. Ik zei, nou, dan heb jij niet nodig gezien dus jouw inkomen. Dat kun je dat wel regelen. We willen in Nederland alles verzekeren. Dus uh, hij zei, oh ja, dat is waar. Dat, dat, dat, hoef ik, dat heb ik ook niet nodig. Maar je praat er nog niet echt over. Maar het is, ik denk dat het soms wel goed is om er wel over te praten. Ja, en vaak gebeurt dat in een veel te laat stadium, soms, denk ik. ja. ja. Vooral ook omdat je er natuurlijk geen rekening mee houdt dat iets zomaar ja, kan gebeuren. Hè? Dat het je plotseling nee, ja. ontvalt. Tuurlijk. Ja. ja. Heeft jouw vader nog iets van jouw successen meegemaakt? Hij was 65, ja, ik denk het wel, hè? He? Ja, het, de sportkant uh, heeft uh, de sportkant echt meegemaakt. En hij heeft heel bewust meegemaakt zoals ik nu eigenlijk mijn kinderen meemaak. Heeft hij ook meegemaakt uh, toch wel bij ons. En dat vond ik ook gewoon heel leuk en volgde het ook heel erg. Maar ik wil die wereld waar wij toen in sporten absoluut niet vergelijken met waar mijn jongens in zitten. Want dat is gewoon een hele andere wereld. Groot verschil. Gaan we het zo meteen even over hebben. Want dat ja. vind ik namelijk wel een heel boeiend gegeven. Inderdaad, de sport van toen en de sport van nu. Ja. Um, maar, omdat we het net al even over je jeugd hadden... en wat voor gezin je bent opgegroeid. Uh, drie kerels. Dus die, die, die moeder van je die heeft het uh, lekker pittig te verduren <laughs> gekregen... in zo'n ja, mannengezin. Nou, mijn, mijn vrouw zegt altijd, je hebt één groot probleem. Je hebt nooit een, een zuster of een dochter gehad. En uh, daar had je dan moeten hebben. Het was zo goed voor je geweest. Ja, maar wat voor effect had je uh, vrouw daarmee willen ja, laten ja, ze sorteren? Gewoon, ja, God, het, dat is gewoon goed voor me. Is mijn dochter dat heb ik ook een dochter gehad. Misschien he? om... om... De zachtere kanten die, oh, die er zachter, absoluut ja. in je zijn, want dat zie ik aan je ogen. Hartstikke goed. Om, om die uh, makkelijker uh, oh, te wel. laten bovendrijven ja, of makkelijker te laten zien. Ja. Of in die kwetsbaarheid soms gewoon die openheid te hebben en dat ja, te durven delen. Daar zit Michel wat in, ja. Dat zou best kunnen dat, het, dat, dat, dat dat er ook mee te maken heeft, absoluut. Ja. ja. En toch heb ik het gevoel dat, ook al is die dochter er niet en die zus niet dat je er open voor staat wanneer anderen het eventueel tegen je zeggen. Want je bent heel erg uh, bezig met van... Uh, toen deed ik dat zo, maar nu ik wat ouder ben... ervaar ik dat ik groei... Ach, kijk, als, iemand, als, als jij als erover begint te praten, dan ga ik zelf weer nadenken. <coughs> en dan ontwijk ik het ook niet. Dan wil ik er best over praten. Dat is voor mij... Maar het is niet wat ik zelf zo snel opzoek. Uh, maar het is wel als die ges gesprekken die kant op gaan... dan vind ik het prima. Ja. En toch, daarnaast zou het natuurlijk gewoon leuk geweest zijn... om een zus gehad te hebben... Absoluut. En een dochter ja, leuk, joh. die dan waarschijnlijk wel was gaan volleyballen. Was gaan voetballen denk ik ook. Denk je ook voetballen? Ja, ik weet niet, geen idee, <laughs> geen idee joh. Misschien George... wel muziek gaan spelen of theater? Hè? Theater ja. inderdaad. Sjors de Jong. Uh, jij zit hier bij Nachtvluchten op Radio 1. Jij bent geboren op 6 november 1953. En wij gaan altijd in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... op zoek naar een fragment precies uitgezonden op die geboortedag. En wat wil het toeval... Er is er één. Want 1953, je zult het begrijpen, de watersnoodramp in Zeeland... die was natuurlijk al achter de rug. Maar de wederopbouw was ook zeer belangrijk. Dus wij gaan terug naar die dag waarop jij geboren bent. En ik heb er een heel klein kort stukje uitgeknipt. Het is een reportage gemaakt voor de schoolradio... van de wijkdichting bij de Zeeuwse plaats Ouwerkerk. En dat heet de Operatie 4 x Phoenix, moet ik maar zeggen. Ja, we gaan terug naar 6 november 1953. Het is vandaag een bijzondere dag. Dat zullen jullie op school niet zo merken. Maar wij hier varend in een bootje bij het ouderkerkse dijkgat... in de zuidelijke dijk van schouwen en Duivenland des te meer... Vandaag wordt namelijk het laatste gat gedicht van alle gaten die de verschrikkelijke stormvloed van 1 februari in onze dijken sloeg. En daarom is dit zo'n gewichtige dag. Niet dat nu alle leed geleden is, maar onze kustlijn zal hopelijk vanavond weer helemaal heel zijn. We kunnen het belang hier vandaag zo goed merken, omdat hier honderden en honderden arbeiders onder leiding van bekwame ingenieurs... ...een verbeter strijd voeren om dit gat te dichten. Nu is dat gat in de dijk door de stroom van eb en vloed... ...die hier dag en dag, dag in dag uit het land in en uit gaat... ...zo breed en diep geworden... ...dat het diep meer met gewone middelen gedicht kan worden. Die gewone middelen, dat zijn vlechtwerk van rijshout, stenen en keileem... ...die dan gezonken worden, zogenaamde zinkstukken... ...maar men heeft daarvoor nu een ander middel. De kessons. Dit zijn betonnen gevaarten van meer dan 60 meter lang en bijna 20 meter hoog en breed. Ze zijn hol en worden achter sleepboten van Zijpen aan het oosten van het eiland hier naartoe gesleept. En wanneer er iets groot gaat te gebeuren, dan is dat niet alleen maar belangrijk voor ouderkerk, schouwen Duiveland of Zeeland, ook voor heel Nederland. Jullie herinneren je nog hoe in die verschrikkelijke rampnacht heel Nederland heeft meegeleefd met de getroffen bevolking. Ook vandaag, nu er dan eindelijk een dag is van vreugde bij de, de dichting van het laatste gat, ook nu zal heel Nederland meeleven met de mensen hier die hier werken aan deze dijk, met de mensen ook die op schouwen Duiveland nog wonen of daar eens zullen terugkeren. 6 november 1953, de geboortedag van onze gast vanochtend, Georges de Jong... Uh, jij zei meteen die stem, ja, dat herken ik nog wel. Althans? Ja, de naam wist ik niet meer. Maar... Jan de Trooy. Ja. Oké, okay, maar de stem is heel herkenbaar. Ja, ja. Ja. Niet dat ik hem toen al hoorde in die tijd, maar uh, natuurlijk wel veel hoorde op radio. Ja. ja, ik wou zeggen, want in jouw tijd, toen jij geboren werd, toen was volgens mij de televisie nog niet uh, echt helemaal overal doorgedrongen. Dat was, dat was heel leuk. We hadden een. Wonen in een was dorp... die er eigenlijk al wel, de televisie? Ja, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat wij rond 55, 56 kregen wij in het dorp de eerste tv. En die verhalen van mijn vader ook, er was een voetbalwedstrijd, het hele zat bij ons in huis, dat, uh, ja, dat kan me herinneren, niet herinneren, maar die verhalen ken ik nog wel. Ja. Dus het begon eigenlijk net in die tijd. Hè. Het gezin de jong was in het dorp de eerste plek waar een televisie Nou, mijn vader was hoofd van van de, school. de school en je uh, had vroeger natuurlijk de, volgens mij de dokter, de domineer en de, het hoofd van de school, die waren belangrijk in dorpen. Zo. Maar, ja, en die, uh, toevallig had mijn vader als eerste een, een tv daar, ja. dat sprak wel aan, geloof ik, ja en veel aanzien ook dus. Dat heb ik niks van gemerkt jongen want dat is voor mij dat is, ik ben daar weggegaan toen ik 5 6 was. Daar weet ik Toen van. ging je naar Almelo? Ja. Maar toen uh, gaf je vader nog steeds les of mijn was hij vervolgens geen hoofd is, meer op een school? Nee, hij heeft altijd uh, heeft daarna les gegeven aan een middelbare school. Dat is weer een ander, ander uitgangspunt. Ja, hij had ja. dat Engels gestudeerd en heeft toen Engels uh, lesgegeven. Heel anders, ja. Heb je wel eens bij hem in de klas gezeten? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Gelukkig niet. Ik wou net nee, nee, zeggen, het nee. komt er echt zo uit van nee, nou vond Ik voel erg genoeg dat de dingen die ik uithaalde... Mijn vader zat wel deels op dezelfde school. Dus uh, ik was altijd bang dat de dingen die ik uitgehaald had... dat ze al bij mijn vader waren voordat ik er zelf niet over kon zeggen. Of dat ze daar überhaupt kwamen zonder dat ik het wou. Hè. Dus uh, ja... Was je zo'n brani-schopper? Nee, maar er gebeurde wel eens wat. Ja, ja, ja, wat tuurlijk. gebeurde er dan? Ja, ik moest ook wel eens de klas uit, zoals iedereen wel eens de klas uit moet. Of iets van dat soort kleine dingen. Ik wou ja, zeggen, dus, je, je ja. stak geen nee, brand nee, om de hoek nee, of zo. Nee, nee, nee. nee. Zo, nee. Ik was, uh, daar had niks mee te maken met dat soort dingen. Maar natuurlijk gebeurden er dingen. En, uh, ja. Of over je cijfers. Uh, uh, dat heeft iedereen wel, denk ik. Ja. Nee, maar goed, ik dacht even dat het uh, echt... Ernstige dingen. Waren. Nee, geen ernstige dingen. Nee, nee. Nee. Dan, dan komt er een moment waarop je waarschijnlijk heel actief met de sport begonnen bent. Je was geen uitgesproken talent, dat zei je zelf al. Ja, dat wel goed. Maar ja. En, en toch, toch heb je je er vol voor ingezet voor die volleyballsport. Ah, kijk, op een gegeven moment blijkt als jongere dat je het toch heel goed kunt. En ik was wel iemand die zei, van ik wil ook proberen om beter te worden. Sommige mensen hebben dat minder. Ik wil echt proberen het zoveel mogelijk uit te halen. En dat staat dat altijd wel een beetje in me bij het sporten, ja. Krachttraining was toen de tijd. En ik speelde niet, zo, niet nog zo regelmatig gedaan. Ik was een van degene die als eerste daar ook intensief mee bezig was om dat erbij te doen. En vond je dat zelf meteen een goede combinatie? Of had je dat? Ik, ja, ik, eerst... het, ik vond het een goede combinatie. Maar ik zag het er in het buitenland. Ik, ik, toen ik, al vrij snel kwam ik ook veel in contact met buitenlandse teams en dingen. Dan, dan pikte hij daar ook wat van op. Ja. Ja, ja, dus je hebt het eerst bij anderen gezien en, en, ja, en bent ja. dat voorbeeld gaan volgen? Ja, of heb ook. je er ook nog eigen, eigen ideeën diegen. aan Tuurlijk, toegevoegd? Tuurlijk, heel veel eigen ideeën toegevoegd. Maar dat is helemaal als coach. Je hebt veel mensen... Ik, ik had ergens in, in het voorinformatie gezegd, ik had één leermeester eigenlijk. Dat is Doug Beel, die was Olympische coach van de Amerika. Daar ben ik veel geweest in, in San Diego en bij dat team. En die hebben de hele sport veranderd. En de, de manier waarop die met volleybal omgingen en met teamsport omging, dat heeft mij enorm gevormd, ook later weer als coach. Waarbij je eigen dingen weer aan toevoegt, je eigen, eigen weg weer zoekt. Maar dat is voor mij wel de basis geweest om... over mijn denken over topsport, mijn denken over coachen... Uh, het denken over uh, het feit dat je open moet staan... om buiten je eigen gebied te denken, hè? andere andere mensen echt toelaten in je sport, wetenschappers... waar we nu ook mee bezig zijn, mijn huidige werk, Ja, dat, dat heeft me heel erg gevormd. En dat vond ik heel indrukwekkend. Ja, het heeft mij een enorme push gegeven... de manier waarop ik later zelf in de sport heb gestaan. Die coach was dan een groot voorbeeld. Was, ja. Wat was de moeilijkheidsgraad van die, van die Mexicaanse dictator... waar je oh, een ja, aantal ben, jaren mee gewerkt hebt? Ik ben vijf, zes uh, jaar directeur van de Wereldvolleybond geweest. Dat is Ruben Acosta. Je hoort nu wel eens iets over Havalanche en over Blatter. Die komt wel eens voorbij op tv. Niet altijd even positief. Nou, deze man was een uh, uh, ja, uh, voorzitter van de Wereldbond... In binnenskamers kon ik fantastisch met hem werken. Heel erg met hem over de sport praten. Was je ook gepassioneerd, had een heel erg doel. Maar buitenskamers mocht je hem nooit aanvallen. Was het een dictator en ja, die deed echt de dingen die hij wou. En dat zie je ook wel, herken ik wel een beetje in de Viva nu ook. Dat het heet allemaal democratie, maar het is uiteindelijk gewoon noem ik wel eens, ja, de dictatuur van de democratie. Want de leiders kunnen heel veel zelf doen en zelf beslissen dan. En dan bedoel je ook niet helemaal volgens de richtlijnen, maar dan bedoel je gewoon uh, nee, ik zeg onder niet, allerlei hoedjes uh, ik zeg dat niet zich dat daar het, allerlei dingen afspelen. Ik spreek niet, graag over fraude, niet gelijk over vrouwen of dingen verkeerd doen, maar wel heel erg doen zoals zij het willen. Ik had met uh, bepaalde opdrachten, bepaalde commissies, moest ik als directeur bij de Wereldbond dingen voorbereiden. Als ik dan bij hem kwam, zei hij: Ja, maar dat, uh, dat vind ik niet goed. Gaan we terug naar die commissie en zorg maar dat ze het anders uh, beslissen. Ja, want het moet eigenlijk zo. Maar hij had wel de backup van die commissie nodig, maar hij wist eigenlijk al wel wat die commissies voor hem moesten regelen. En ja, dat spel heb ik me eigenlijk wel leuk gespeeld ook al met tijden, maar op een gegeven moment hield dat op. Heel, ook maar heel acuut. Uh, maar ja, het zijn mensen die gewoon heel, uh, toch heel duidelijk weten wat ze willen. Dat is ook weer soms het voordeel. Daardoor is volleybal ook enorme stappen gemaakt. Maar het heeft, is ook ten koste van mensen en van, van andere dingen gegaan. Ja. Het lijkt een beetje zoals uh, het, uh, het politieke leven zelf. Ja, het, is het politieke leven zelf. Ik denk het ook. Ik denk dat het heel dichtbij komt. Ja. Alhoewel, ik denk dat in zo'n wereldbond je nog sterker uh, ...doordat zo'n wereldbond heeft een assembly, zo'n zo, zo parlement eigenlijk... ...waar elk land één stem heeft, hè, dus een, een 200 landen zijn daar lid van. En al die landen zijn ook wel afhankelijk van die wereldbond, zie je ook bij het voetballen. Dus mensen die in oppositie gaan, moeten soms enorm oppassen... ...dat ze niet aan de zijlijn komen te staan of buiten het spel staan. Dus geen kampioenschappen meer krijgen of geen geld meer krijgen van de wereldbond. En dat maakt het soms heel lastig om daarin te manoeuvreren... En, de man die ik net noemde, die Doug Beel, die hoofdcoach uit Amerika... zat ook bij mij in de commissie. Proveneerde zich ook heel sterk daar. Dat was wel na de tijd dat ik Moskou te leren kennen. Maar ja, die, die mensen werden heel snel uitgesneden. Want ja, die werden te gevaarlijk. En uh, dat, uh, dat was wel jammer. Ja, bij mij komt er meteen een gevoel boven... Wat betrekking heeft op hoe leuk is het nou toch eigenlijk nog? Ah, Het is gewoon hartstikke leuk, man. Het is hartstikke <laughs> leuk. Uh, ik vind wat, wat wij een van de leuke... Ja, maar het is, het is allemaal zo, zo, zo. Nee, Waar nee. zijn die, die, die, weet je, die, gewoon die lekkere jongens... die in van die uh, ietsje te lange, vlodderige voetbalbroeken het veld opkomen... Ja. Met, met de wondersloffen van Sjaakie aan? Die, heb, en daar die vind dan... je elke zaterdag op het amateurveld, vind je overal. Maar profsport wordt wel harder en is natuurlijk ja, wel veel harder, zakelijker. Volgens mij. En dat heb ik met mijn eigen twee jongens ook vaak over. Kijk, uiteindelijk... Je wilt als speler graag beter worden. Je wilt gewoon de top bereiken. En als je dat in je hebt, moet je er wel van overtuigd zijn... dat in deze wereld uiteindelijk jij de enige bent die dat kan doen. Je kunt geholpen worden door je trainer. Je kunt geholpen worden door de andere begeleiders. Maar jij moet het zelf doen. En ja, als je verzaakt, is er ook, dan, dan, dan zak je ook heel snel weg in die sport. Het is gewoon hard. Het is vrij hard. Maar moet je dan... Ook zelf als speler zijn. En, en, en toekomstig topsporter zijnde dat politieke spel kunnen spelen. Nee, dat geloof ik nog niet. Dat geloof nee? ik. Dat, nee, als sporter. Dat vind ik het leuk ook bij Ajax. Heel die discussie die geweest is over Kruif en over met het bestuur. Ik merk gewoon aan mijn zien dat aan het team helemaal voorbij gegaan. Die zijn gewoon bezig geweest met lekker voetballen met elkaar. Proberen kampioen van Nederland te worden. En dat hele discussie die over in de pers heeft gestaan, die continu in de publiciteit komt hebben zij eigenlijk niks van gemaakt en zijn ze absoluut niet meer bezig geweest. En dat vind ik wel heel knap, ook van, van Ronald de Boer als, als coach. Ja. Maar is dit nou bijvoorbeeld ook het grote verschil waar we net even eerder over hadden in het gesprek... tussen de sport van toen en de sport van nu? Want wat, als we nou eens een, een kleine schets maken van jouw volleybalperiode... en in hoeverre verschilt die dan heel erg van, van de carrière waar jouw twee zoons nu eigenlijk mee begonnen zijn. Gewoon puur op het gebied van de sport en de veranderingen. Nou, je begint hetzelfde. Hè? Als, als jeugdige speler blijkt je goed te zijn. Dan word je opgepikt en ga je naar een hoger niveau. Uh, maar uh, op een gegeven moment zie je toch wel... dat de, de trainingsintensiteit die zij hebben... is een stuk hoger dan, dan wij hebben. Maar dan wat het grote verschil is... Uh, ik denk niet alleen tussen de tijd van toen en de tijd van nu... Maar wat ik wel heel erg merk is, ja, in het voetbal, als je daar in de top speelt, dan ben je ook publiek bezit. En eh, zeker met de nieuwe media, met alles wat er over je geschreven wordt. Eh, je hoeft maar ergens te komen, men komt voor een handtekening. Eh, dat, dat hebben wij in onze carrière nooit meegemaakt. We hebben gewoon leuk gesport. Ja, we lokaal, eh, kende men ons en hield ook al gauw op. Maar dit is echt eh, een impact die toch wel heel snel gaat en heel groot is. En, dat heeft met de media heel erg te maken natuurlijk. Hè. Die jongens worden zo in de picture gezet. Dat is wel heel anders als in mijn tijd. En dan spreek ik puur over de, ja, hoe het beleefd wordt. En, en is er voldoende begeleiding voor jongens die op die manier in de picture komen te staan? Want je zei het net zelf, uh, Siem is 22, Luc is 20. Het zijn gewoon jonge mannetjes. Het zijn jonge mannekes. En in hoeverre uh, is er dan genoeg begeleiding? Want stel dat het misgaat, wat dan? Wie is er dan om ze op te vangen? No, uiteindelijk Buiten zijn, jullie Uiteindelijk als ouders? zijn wij er nog niet op te vangen. Maar dat is wel waar. Kijk, de nazorg in de sport is vaak ook niet zo sterk. Hè? En, maar dat vind ook mensen die, die, die drop-out zijn in, in, in het bedrijfsleven. Uh, is dat, kan dat ook gebeuren? Kijk, die jongens worden wel goed begeleid. Ik denk zeker dat ze, ze weten zelf ook wat ze willen op dit gebied, hoe ze om moeten gaan. Daar hebben we het met elkaar ook wel vaker over gehad. Wat ik wel vind, is dat ik denk dat clubs dat nog sterker kunnen doen. Je ziet steeds meer commerciële zaakwaarnemers daaromheen zwerven. En ja. Die willen ook dan die jongens wel begeleiden. En ik denk eigenlijk zouden de clubs veel meer het initiatief moeten nemen... om zeker deze jonge jongens, deze jonge profs gewoon goed te begeleiden. En het doel hebben samen met bijvoorbeeld zo'n speler van... jongen, je bereikt het eerste en als je het eerste zet gaan we samen keihard werken... dat je naar het buitenland getransfereerd kunt worden. En dat is een gemeenschappelijk doel. We proberen er samen aan te werken. En dat mis ik nog wel eens, de, die, die begeleiding zou beter kunnen. En wat zie je dan? Dat er ja, allerlei mensen zich als zaakwaarnemer... en begeleider van die spelersmakelaars eh, opwerpen... die ook allemaal andere dingen gaan begeleiden... waar ze helemaal niet specialisten zijn en helemaal niet zo goed in zijn. En daar gaat ook best wat mis, denk ik. Ja, ja. Dus in principe is dat nog een beetje een braakliggend terrein? Nou, braakliggend, weet ik niet zeggen... maar het zou, er zou een, in de individuele begeleiding van jonge spelers... zeker als ze van, van jeugd naar profspelen gaan... Die, dat zeg ik tegen Luc, wat voorbeeld bijvoorbeeld ook tegen Siem... Zeg ik, wel, van Huntelaar was, 20 speelde hij bij AGOVV. Uh, van Nistelrooy die speelde bij FC Den Bosch in die leeftijd, geloof ik. En jullie zijn net 20 en 22. Dat betekent dat jullie nog een hele weg te gaan hebben... om het beste uit je carrière te halen. En dan denk ik ook wel eens dat de clubs in die begeleiding wat sterker zouden moeten zijn. He, ze zijn heel erg bezig van zaterdag naar zaterdag... om, uh, om te zorgen dat er gewonnen wordt. Nou, Dat zie ik dus termijn, als een braakliggend terrein. Ja, daar de zouden mensen termijn, in moeten stappen om dat op te nemen. Individuele begeleiding, lange termijn. En daar hebben wij ook enorm op aangedrongen, zeker bij, uh, bij Twente. Met en wie Luc. zijn wij in dit geval? Nou, De jongens samen met mij. Dat we ook, hebben we heel bewust voor Twente gekozen. Het is er ook wel naar buiten geweest. Dat Omdat Twente ons ook uh, met ons akkoord ging... dat ze samen een persoonlijk ontwikkelingsplan voor Luc opstelden. En Luc echt, naast het feit dat hij continu speelt verder te ontwikkelen als speler. En ja, in dat gebied, ik voel ook in de discussies met Kruijf nu... dat het individueel verbeteren van mensen, zowel als speler... maar ook als mens, ja, is gewoon iets wat ja, tot een iets langere leeftijd door zou kunnen gaan. Zou jij niet uh, in, in dat gat kunnen springen? Want, want je hebt het nu over uh, dat je het natuurlijk in eerste instantie voor je eigen zoons ook goed geregeld wilt hebben. En, en daar mm -hmm. is een stap. Maar uh, je zou in principe kunnen zeggen, omdat je zo dat ervaart, dat er te weinig aandacht voor is, ik ga eens even landelijk iets op poten zetten om daar. Een organisatie niet. voor, uh, voor op, ik, op te dat richten. Er is een, ik vind er is aan de ene kant, wat ook heel veel spelers vergeten, jeugdspelers. er is een vereniging voor contractspelers, VVCS. Die leveren ook bepaalde service om niet zozeer die mentale begeleiding... of die persoonsbegeleiding, maar veel meer in contractuele begeleiding. En als ik een jongen speler heb, mijn eigen kinderen hebben het ook gedaan... ga nou eerst gewoon naar de VVCS. Ga daarmee je onderhandelingen, laat door hun je onderhandelingen begeleiden. En ga dan pas, als het echt nodig is, naar een commerciële makelaar. En wij hebben nu begeleiding door Louis LaRos, een man van de VVCS. Wij doen het met z'n tweeën, Louis en ik, alle onderhandelingen. En voor ons gaat dat prima. En de jongens hebben absoluut niet behoefte aan zo'n zakelijke begeleider. Het zelf opzetten, ik heb wel heel intensief met, ook met de directie en Ajax al gesproken over dit punt eh, al sinds 2008 eigenlijk, eh, dat het anders zou moeten en anders zou kunnen. En ja, Om zelf nou nu het voortouw in te nemen, dat zeg ik niet zo op te wachten, maar om daar mee te, mee te denken, vind ik gewoon hartstikke leuk. Ja. Ja. En die jongens Luc en Sim zijn in goede handen bij Papa, George wow, ze de jong, zijn, ze, zijn dat is lang, ze zijn lang niet meer in handen bij Papa. Dat, dat is ook zoiets. Uh, uh, steeds meer zie nou ja, het, je, je, het, je ja, speelt ja, of, erop in. Ik speel op de, de achtergrond graag. Ja, precies. Maar je houdt graag wel de touwtjes ja, in de handen handen. Nee nee, nee, nee, nee. Ik heb altijd gezegd mijn kinderen nooit coachen bijvoorbeeld. Maar nee, dat ik begrijp wil, ik. Maar vind nee, ook heel wat veel ervaring. Ze gaan zelf. Ouders, kinderen trainen, het teamje van de kinderen, welk ik nooit. Ik wil graag dat ze bij goede coaches komen of goede mensen komen. Dus meedenken als zij zeggen: goed pa, ik wil gaan mijn financiële begeleiding zoeken ik iets, wat moet ik? Nou, dan gaan we eens kijken wie kan dat doen. Of als dit op het gebied van krachttraining beter moet, dan gaan we ook samen kijken. En daar ben ik het aanspreekpunt voor. En, maar uiteindelijk moeten zij het zelf zien en zelf willen. En zo zitten we er met elkaar een beetje in. Ja, ja. Maar je, je hebt er wel een, een, een redelijke stem een, in. Luid. Ja, ik heb maar ik heb ook een eigen beeld Maar het ervan. heeft ook met, met jouw eigen ervaring natuurlijk te maken. Tuurlijk. Ja, dat ja, je zelf topsporter bent, ja. geweest en, en uh, bent geweest en vervolgens coach bent geweest. En nu nog steeds in allerlei bestuursfuncties zit op dat ja. gebied. Even terug naar jouw eigen uh, sportcarrière. B ben jij nadat de sport als, als um, topsporter en, en, en de manier waarop je daarmee bezig was ophield, ben jij in een zwart gat gevallen? Of is Loekie jouw vrouw nee. in een zwart gat gevallen nadat zij haar internationale nee. carrière beide, heeft uh, beide gestopt? Beiden beide eigenlijk niet. Uh, kijk, Loekie gaf heeft heel lang gymles en, en een fitness training gegeven. Die, en die heeft ook nog wat gecoacht, ook in Zwitserland. En uh, we zijn eigenlijk daarna gelijk doorgegaan als coach. En van het, in het coachcarrière ben ik meer naar de managementkant gegaan. Heb uh, mijn master sportmanagement in Amerika gehaald. En, en dat is eigenlijk gewoon doorgegaan. en Eigenlijk zie je steeds weer nieuwe uitdagingen. Natuurlijk is het allerleukste is spelen. Daarna komt het uh, coachen. En uh, eigenlijk wat ik gewoon heel leuk vind is... en dat, dat, dat, dat zou ik nog best wel meer willen doen... Dat was ook in de geval proberen de randvoorwaarden te creëren rond een team dat alles optimaal kan geregeld dat de juiste mensen zijn, de juiste processen gaande zijn. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk. en Ik vind het wel jammer dat ik een beetje weg ben van die kant van de sport. Maar, maar een zwart gat hebben wij absoluut niet gekend. Er zijn steeds ja. weer nieuwe leuke dingen. Ja, ja. 2007 volgens mij paardensportman van het jaar. Ja, ook dat nog. Ja. Ja, ja. Toen werd, nee, dat was 2008. Voorjaar 2008. Oh, ik las ergens 2007. Maar misschien weet jij het beter dan ik. Ik dacht voorjaar 2008. Maar het maakt ook niet uit. Dat was na, na tien jaar uh, Nederlandse uh, uh, paardensportbond, de, de KNS, en uh, daar was ik tien jaar directeur. En het was gewoon heel leuk om Indo brabant te worden. Maar toen zei ik ook van, nu wordt het tijd dat ik weer wat anders ga doen. Want uh, hey, het was gewoon leuk. Het was een hele leuke erkenning, zeker als je niet van nature een paardenman bent. Want ik kwam niet uit de paardenwereld. Nee, volleybal is echt maar wel wat anders. Ja, maar ik kwam uit de sport... Ik werd vooral binnengehaald als iemand die in de sportmanagement uh, een achtergrond had... En in de een achtergrond hadden. Dat is gewoon heel leuk geweest. Met zeker die wereld is ook zo'n speciale wereld. Het was gewoon een hartstikke leuke tijd. Ja. Jij hebt je vrouw Loekie, zij is dus uh, internationaal top volleybalster ja. geweest, ook leren kennen in de sport, toch? Al heel, ja, kwamen, op heel jonge leeftijd. Ja, nou, Bij het Nederlands jeugdteam, we waren geloof ik een jaar of 1920 of zo, toen zijn we, vlogen we van Polen naar Nederland terug, hadden we beide een trainingskamp gehad. met het Hoe ging juchteam. dat? Daar ben ik wel even kwamen heel, heel benieuwd kwamen naast een vliegtuig, ja, ja, ja, het verder, he? Ging dan weet je, dan ontwikkelt zich dat vanzelf. En dan ga je een keer de avond uit en zo rol je van het een naar het ander. En Ondanks. voordat je het weet heb je twee jongens. Ja, echt, ging dat nou, zo snel? Nee, niet snel bij <laughs> ons, want onze kinderen kwamen, waren 1920. We zijn uh, getrouwd uh, twee maanden voor voordat Sim geboren werd. Dus dat was uh, pas toen Loek een jaar 35 was. Uh, 34, 34 denk ik, ja. Dus uh, we zijn niet zo snel getrouwd. Nee. We, zijn, we gaan pas trouwens kinderen krijgen. Maar staat dat ook een keuze om, om te wachten met het krijgen van de kinderen? Ja. Omdat je met die topsport bezig bent en daar eerst alles uit wil halen? Nou, niet zozeer Toch, je was, je was, We waren een leven zo internationaal daarin. In Zwitserland gingen we veel naar Amerika en buitenland. en. hadden... Wat je zegt een hele leuke uh, tijd in de sport. En we hebben het wel iets naar achteren gesteld. Ja, ja, ja, ja. Was het liefde op het eerste gezicht? Oh, ja, dan moet ik als Friese heel spontaan reageren. Ja, ja, ik ja, weet ja. niet. wat jij moet nee, als Fries. Van nee, mij nee, nee, moet nee, je nee. niks. Hier nee, ja, bij nachtvluchten op Radio ja, 1 mag goed, alles het maar niks moet. Zijn. Ja, goed. Ja, denk je? Ja, laat het daar maar op houden. Ja. Ja. Dat weet ik niet. Ja, dat weet ik ook niet precies meer hoor. Dat, uh, ja, maar dat het er gewoon klaar. En dat was ja. gewoon hartstikke leuk. Ja. Was jij haar eerste grote liefde? Oh, nee, nee, nee, nee, nee, was ik niet. Nee, nee. Ik denk ook een andere volleyball al eerder een grote liefde geweest te zijn, maar voor zover ik uh, nog kan herinneren. Afgeserveerd. Dat is ver weg, joh. Dat is al zo lang geleden allemaal, man. Uh. Ja. Be, be, en en uh, was zij wel jouw eerste liefde? Nee, nee. Wel mijn, wel mijn grootste liefde? Uh. Ja. Ja. Ja, want, want, want het is wel mooi. Jullie zijn al heel lang bij elkaar. Ja, ja. En, en staat zo'n huwelijk nou ook nog onder druk? Doordat er zoveel media-aandacht is nu met die beide zoon. De een bij Ajax, de nee. ander bij FC Twente. Geeft ja, het ook een hommeles of valt het niet onder Het geeft helemaal geen hommeles. Wat we wel. Het is heel apart dat ik gezegd heb: kom je voor morgen? Ten eerste omdat het zo vroeg is. Maar ten tweede, omdat ik eigenlijk al vorig jaar heb ons voorgenomen. toen die jongens voor het eerst echt veel tegen elkaar speelden. En ook de, de, de, de, de bekerfinale tegen elkaar speelden. hebben we echt gezegd: van uh, Nou. Het gaat om de jongens, het gaat niet om ons. Want we werden echt plat gebeld voor... Nou, je wil niet weten wat voor tv en radioprogramma's. En hebben we eigenlijk allemaal afgezegd. Netwerk vond we wel leuk, want die hebben echt een soort achtergrondding gedaan. En uh, Heilig Gras uh, heeft Luki dan met uh, Luc gedaan, dat was ook op zich leuk. Maar verder hebben we alles afgebeld. En om een of andere reden zei ik, ik wil hier nog wel even naartoe. Dat vind ik nou wel leuk. En waarom? Omdat, we eigenlijk Omdat je van vindt dat die heiszaal overdreven is. Kijk, je noemde net al de vader van. Ik, ik, wil niet als, ik ga als de vader van, daar kom ik niet aan door het leven. Maar dat is niet wat ik verder wil zoeken. En ik vind ook eigenlijk als de verhalen verteld moeten worden, dan zijn het de jongens die de verhalen moeten vertellen en niet ik. Terwijl je er wel trots op bent dat je natuurlijk zo soms. In, in de wandelgangen genoemd wordt, is oh, natuurlijk Hartstikke leuk, ja, ja. hartstikke leuk. Alhoewel, soms, ja, soms er gebeurt er wel heel veel, maar het is, het is gewoon leuk. en Het geeft wel altijd, heel veel mensen beginnen met dat punt ook wel. En, ja, het is leuk. Ja, je moet er trots op zijn. Ik moet ervan genieten, zeg ik, deze tijd. En Het is gewoon een hartstikke leuke tijd. We gaan eens even eh, over het fysiek praten van de volleyballer. Hoe groot of lang is Loekie? Luki is klein, is 1'72. Oh, dus voor een volleybal is niet Ik was, was, was 1'89, zal inmiddels uh, wat gekrompen zijn. Ja. Uh, wij waren beide niet groot, we waren beide heel allround volleyballers. We konden spelverdelen en aanvallen, uh, dus we waren echt allround volleyballers. In, uh, in de huidige tijd zouden we echt heel klein zijn. Uh, uh, toen was het gemiddelde lengte toch iets minder. Uh, de echte hele grote sprong in lengte is denk ik gemaakt... Uh, ja, in de, de ja, eind jaren tachtig uh, eigenlijk, toen werd het steeds groter. Ook omdat het spel wat veranderde, werd het werd steeds meer een specialistisch spel. Waardoor je niet meer alles hoefde te doen. En, uh, in onze tijd moest je gewoon nog heel around zijn ook. En dat was een groot voordeel. En uh, hoe gezond moest je dan leven? Want uh, dit is Nachtvlucht en Zomercocktail Goeie. op Radio 1. Dus wij gaan zo meteen een cocktail shaken die hey, we speciaal lekker. voor jou hebben uitgezocht. Maar ik vroeg mij natuurlijk toch een beetje af. In fysiek opzicht mag je wel of niet af en toe een klein borreltje nuttigen? Ik, of moet je graag, jezelf alles ontzeggen? Ik graag een glaasje wijn. Soms ook wel een glaasje meer, meer dan een glaasje. Dat, alle plezier. Daar geniet ik van. Het is gewoon hartstikke leuk. Ja, dus ik hoef me de cocktail niet te ontzeggen. Mooi zo. En in het verleden toen je dus die topsport beoefende, mocht je jezelf dan wel eens wat toestaan? of Tuurlijk was dat? Wel. Zeker, heel minimaal? zeker als, we, als we weer eens een leuke wedstrijd hadden gespeeld. Na wedstrijd hadden we een hele gezellige tijd. En dat, dat hoor je wel eens van mensen, dat nu het veel zakelijker geworden ook is tussen de teams. In onze tijd had je ook echt contact met de, de, de tegenstander. En nu stapt iedereen weer zijn bus en gaat weer naar huis. En dat is wel, wel, toch wel anders. Ook en... gedwongen door de omgeving, denk ik hoor. Ja, en de veranderende uh, situatie in zijn geheel, dus binnen de sportwereld. Ja, de verzakelijking inderdaad, de verzakelijking, waar, je, waar je het ja, over had. Ja, ja, ja. Wordt, er, wordt er nu wel uh, een en ander verdiend in volleybal? Of is dat alleen maar in Italië? Italië, dat soort landen, er wordt best wat verdiend. Maar er staat in geen vergelijking tot, uh, tot voetbal. Voetbal is daar veel verder in. Ja. Maar ik geloof wel dat mijn eigen kinderen echt genieten nog van de sport. En dat is de basis, denk ik, ook van het geheel. En ook vinden dat ze in een hele leuke groep mensen zitten. Zowel bij Ajax als bij Twente. Echt goede contacten onderling hebben. Dat merk ik wel. Dat wordt door heel veel mensen wel eens onderschat. Sim komt uit het oosten en speelt nu sinds zijn zeventiende bij Ajax. Maar die vindt het gewoon fantastisch daar. En er is nooit een probleem geweest wat integratie, et betreft. Het is gewoon hartstikke leuk. En hij heeft echt een hele leuke groep, zegt hij ook. En ik denk ook dat wanneer je het plezier niet meer ervaart in zoiets, waar, waarin je je volledig moet geven, dan kan je er net zo goed mee ophouden. Ja, als je geen plezier meer hebt, dan is het heel moeilijk. ja. Absoluut, denk ik ook. Wat dacht jij van de cocktail getiteld Swiss Family? Och, Swiss Family, ja. Ja. Ja, ja, is goed. Ja, ja, ja, omdat ja, en jouw zonen zijn allebei Hartsting in Zwitserland goed. geboren. En uh, jij dus, George de Jong, hebt met je gezin <lacht> van 1982 tot 1995 daar gewoond. Jij mag voor mij eventjes de ingrediënten voordragen... En dan ga ik eventjes Barbara Elbert, die inmiddels hier is binnengekomen... assisteren met het verkrijgen van die uh, ingrediënten. Oké, okay, dat uh, ziet er goed uit. Als je begint met 44 milliliter whisky. Dan 22 milliliter dry vermoed. Een halve theelepel en absoluut niet meer anijslikeur. En twee scheutjes bittertje ijsblok, en ijsblokjes. Ja. Dus uh, het zal wel lukken, het ziet er goed uit. Dat ziet er wel lekker uit, hè? Ik zou zeggen, um, ben jij een beetje bedreven in dit soort nee, dingen? Sta je wel eens in de keuken zelf? Ik sta wel eens in de keuken, ja, ja om mijn handen te wassen. Ja, oh ja, dat rekenen. is het. Nou, nee, vlak ik wel. Maar dus ik die, de die de gestoofde keuken. peertjes met biefstuk die je van je moeder uh, graag krijgt... Moet, die kun je niet zelf klaar nou, maken? Ik, als het moet, dan, dan lukt het nog wel. Ja? Ik koop het wel eens een keer. Wil je goed uh, inrekenen? Want het is uh, dan uh, 3 <tus> centiliter. Nou, ik denk, is we het... moeten het dubbele maken. Dus even kijken, dat is 88 milliliter. Ik ben daar heel slecht in. Wat is dit? 3 centiliter. ik zou zeggen gewoon vier van die dingen met wat, van met welk, ja. de Ja, nou, dat lijkt me heel goed ja. nee maar je kunt wel koken of niet. ja ik kook wel. ik kook wel. Geef de fles jou want ja, ik anders wordt zeker. het een vlak. Uh, ja. nee ik ook, uh, kook ik op zich graag maar eigenlijk komt het niet zo heel veel van, maar als het uh, ja als het moet dan ook hier moet zeker. het in in de shaker. Oh, ja. <lacht> <lacht> is het nou zo dat in uh, de loop van de tijd uh, het eetpatroon vier van die mogen het zijn? ja. Oh, drie, zegt Barbara. Oh, Barbara, die doet, weer, die doet, Barbara doet zuinig. Ja. Die weet dat hij terug moet rijden straks. Ja, ja, ja, ja. Maar is in de loop der oh. jaren, op het moment uh, dat je dan stopt met die topsport, is dan ook uh, je eetpatroon veranderd en dat soort dingen? Het had moeten veranderen. <laughs> Want, Hoezo? Het had uh, moeten veranderen. Doordat ik gewoon door ben blijven eten, ben ik toch wel hier en daar aan de zware kant geworden. Nou, het was en, uh, mij nog niet opgevallen. Nee, maar, de droge uh, vermoed? droge vermoed, dat moet uh, 22 milliliter. Dat moet dan anderhalf van die. Anderhalf, oké. Okay, ja. Nee, je, je, ik denk wel dat als je minder gaat sporten... Dat je, dat, uh, dat je toch wel moet oppassen dat je ook je eten aanpast. En dat gaat heel vaak mis. Ik zie met veel jongens die heel intensief gesport hebben. Uh, of het nu uh, Welke sport maakt is zo uit? Oh, dat is iets te veel, hè? Nou, gooi het er maar gewoon dat in. Maar, ja, goed. ja. En uh, dat ze toch wel moeite krijgen soms met, uh, met uh, het gewicht... En, ja, je moet blijven bewegen ook. En dat is bij mij, sommige, sommige tijden ben ik heel intensief want sporten weer. En dan wordt het weer winter en koud in Nederland. En dan heb ik daar weer moeite mee. Hoe is het eigenlijk gesteld met de discipline van George de Jong? Nou, de discipline is op zich uh, redelijk. Ik denk dat hij vroeger sterker was. Ja, ik ben nu wat meer afhankelijk van mijn humeur en uh, van het mooie weer ook. En dat soort dingen. Heb je, maar jij, jij lijkt iemand te zijn die, ja, een, paar, een scheutje, bittertje... Een scheutje, bittertje. Twee scheutjes, bittertje. Jij ja. lijkt iemand die, die volgens mij een redelijk opgeruimd en opgewekt humeur heeft. Ja, of zit daar een beetje een Friese... Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik heb echt uh, een opgewekt humeur. Ik zie nuchtigheid ik altijd, die uh, soms neigt naar depressie Nee, ik tijd. zie graag de positieve kant van het leven. Ik zie graag de, de goede dingen, de positieve kant. En de, en, uh, ja, oh. Ik zit echt uh, met veel plezier en positief in het leven. Ja, dus, dus dat humeur dat zou eigenlijk niet van invloed hoeven zijn op je trainingsschema. Nee, wat is dit? Dit is dan die uh, sambuka Sambuca. En daar moest maar heel weinig, geloof ik, hè? Oh, ik vergeet, de ijsklontjes. We hebben het zo over het fysieke leven van een topspaar. Waar staat die Sambuka dan? Die zie ik helemaal niet staan. Oh. Anijslikeur is dat. Oh, ja, ja, ja. Oh, die wil ik er niet uit. Halve theelepel. Nou, dat is een heel klein beetje, hè? Dat is een heel klein beetje, ja. Ja, dat is wel genoeg, denk ik. Oké. Okay. Oké. Okay. En Loekie is nog wel heel actief uh, met trainen bezig? Of, uh, ja, die, die geeft ze, ze, nee, ze geeft, ze geeft uh, zelf ze wat fitness, Ze tennis ontspanning. nog. En uh, Tegenwoordig geeft ze ook een, een, een sportieve fiets. Dus we gaan tegenwoordig zelf wat ik op de mountainbiker zei op, op haar uh, uh, racefiets. We gaan wel eens op pad. Dus het, uh, ja, die blijft wel goed, uh, goed actief. Oh, leuk. Ik denk dat je dit morgens vroeg aan het ontbijt moet horen. Maar voel je ook dat die. Uh, Nog langer dan dat? nee. Goed, is die zeker neemt heel snel de kou over van die he. koeienpost. Absoluut, ja. ja, ja. Apart. Heel apart. Nou, goed. ik ben heel benieuwd. Ja, je kunt het door het zeefje gieten hoor. Oh ja? Nou, anders komen die klonten eruit gerold. Nou, dan geef ik jou eerst wat. Heel netjes opgevoed. Ja, dat... Zit je moeder eigenlijk te luisteren? Of nou, is die aan het ze zeilen had, nu? Ze had het er wel over, maar uh, ik weet niet of het haar ook zo vroeg. Maar anders kan ze altijd, altijd nog een keer luisteren op, uh, op jullie internetseite. Ja, op onze begrepen. site inderdaad, ja. nachtvluchten.fm. Daar kun je altijd al onze zoiets uitzendingen... Zoiets is, of, ja, als je ja. nog moet rijden zou ik zeker te <lacht> gaan doen. Ja. Nou. Is er een, een wedstrijd uh, binnen afzienbare tijd waar we op kunnen proosten? Um, op de goede afloop? Ik? Nou, wat, ik, wat ik hoop is dat uh, dinsdag, dan moet uh, Twente tegen Benfica... Die zich kwalificeren voor de Champions League. Door thuis en uit, uiteindelijk Benfica uit te schakelen. Veel blessures. Het gaat niet zo makkelijk. Ik zou het fantastisch vinden als ze dat ook halen. En dat ze ook de Champions League ronde halen. Dus laten we daarop toosten. Dan ja. proosten we daarop. En ja. dus dat is voor zo'n Luc die daarin speelt. Ja, absoluut. Proost. En de rest van het elftal. Proost. Dank je. Proost. Nou, het is een hele mooie, goudachtige lekker. kleur. Ja, lekker. Heel intens, heel goed gemixt. Want dat vleugje inderdaad, uh, in de vechten van die sambuka, het komt wel langs op de smaakpapillen, maar Heerlijk. het is niet overheersend. Heerlijk, wel ah, lekker. Wat lekker. grappig dat je ook meteen een compliment wil voor de wijze waarop het gemixt is. No, want je zei, nou, nou ik, ik vraag jou gewoon. Ja. Jij zegt het ja, lief. Ja. Ja. Goed, even nog naar je huidige functie, want het is inmiddels zes minuten voor nee. zeven... En dat betekent dat we alweer bijna door het programma heen zijn, het gaat hartstikke snel. Oh. Um, Sportinnovatie. Zeg de goed, je bent ja. nu daar directeur van. En daarin proberen jullie drie aspecten uh, te bundelen ja. om tot allerlei uh, ja, nou, doelstellingen dat, te komen. Uh, NOC en TNO, die hebben op een gegeven moment uh, begin 2007, zijn we gestart, eigenlijk met uh, InnoSport NL. We zitten op Papendal. En wij proberen uh, sporten te helpen om grensverleggend bezig te zijn. Dus innovatieve uh, projecten op te pakken. Heel verschillende thema's zijn dat, van, van producten. Zoals bijvoorbeeld de Bobstede, die ooit wel eens in het nieuws is geweest... die te ontwikkeld is met DSM en een aantal andere partijen. Maar ook uh, analysesystemen, bijvoorbeeld voor de zwemstart. Uh, allerlei producten proberen wij uh, te ontwikkelen. Daarvoor heb ik een aantal mensen. Dat zijn dan programmamanagers. Die jongens die maken uh, consortia rond een bepaald thema. Dus een sport heeft een vraag... Er worden bedrijven, kennis en stellingen bijgehaald... om het gezamenlijk te ontwikkelen. En we proberen zoveel mogelijk die ontwikkeling zo in gang te zetten... dat het uiteindelijk het eindproduct toegevoegde waarde heeft voor de sport. Dat kan top of brede sport zijn. Maar ook dat het bedrijfsleven wat erin participeert... ook delen of dat eindproduct keer weer kan vermarkten en naar de markt kan brengen. Dat is een beetje de visie die erachter ligt. Geeft sport ja, nieuwe impulsen en nieuwe ontwikkelingen... zonder dat het de sport heel veel kost. Het biedt het bedrijfsleven de kans om... Ook het hele kleine bedrijfsleven, soms kleine zelfstandige ondernemers... of kleine MKB-bedrijven, maar ook Philips en DSM... om vanuit die producten iets te maken wat er eigenlijk naar de markt toe kan gaan. En de wetenschap is dan niet alleen bezig met publiceren proberen ook echt in de praktijk toepassingen te realiseren. En dat is een heel leuk proces. Waar we met een hele enthousiaste, gepassioneerde groep mensen mee bezig zijn. Komen we toch weer terug bij de passie. En dan ja. zijn we eigenlijk rond. En een van de ambities is dan natuurlijk om Nederland in die top 10 van beste sportlanden ter wereld te, te krijgen. We willen graag een steentje aan bijdragen. Ja. Uh, wij kunnen het niet doen. De nee. sporters moeten het doen en de sport moeten het doen. Maar als we ergens kunnen helpen dat te realiseren, dan zit dat, in dan dat, zit dat wel in de doelstellingen ja. omschreven. Absoluut. Waar ben jij over 10 jaar... Over tien jaar? Ja, Dan ik zeg niet over veertig jaar, maar over tien, tien jaar. jaar zit ik uh, lekker uh, ergens warm in de zon. Ja, ergens uh, lekker aan het strand. Heerlijk, ja. Dat lijkt me ook heel goed met de zomer die we nu... Oh, uh, fantastisch. Daar hou ik zo van. Ja. ...onder de huid hebben zitten. Is dit een, ja. uh, een, een, een mooi streven, denk ik. Ik heb hier, Sors um, de Jong, een doosje vol geluk. Dat is uit handgeschept papier met hele kleine bloemblaadjes erin. Daarin... daarin Zit een pincet en daar zaten ruim 200 papieren rolletjes in. Maar dat zijn er inmiddels veel minder geworden. En nu is het de bedoeling dat jij uit dit doosje vol geluk. met een pincet op goed geluk. een rolletje eruit haalt. En op dat, ja, op dat rolletje papier staat. Om met de ogen dicht. Een... Ja, doe maar met de ogen dicht. Er staat dan een spreuk en dat is dan jouw geluk. Misschien wel voor de komende tien jaar. In de tussentijd ga ik even afkondigen. Want uh, nachtvluchten is voorbij. Ja, dan lees ik hem zo meteen voor je voor. <laughs> ja, ik moet zeggen dat ik een leesprobleem mee moet nemen. Dat is toch mijn leeftijd. Ik, oh, jee. ik pak weer. hem even ja. van je over. Nachtvluchten is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 13 augustus. En ik was in dit laatste uur in gesprek... met voormalig topvolleyballer en vader van twee topvoetballers... Sjors de Jong. Volgende week in nachtvluchten zomercocktail. Bioloog, schrijfster en ontdekkingsreizigster Arita Baijens. Vragen en opmerkingen via nachtvluchten.fm en daar kunt u ook de verschillende uren opnieuw beluisteren. En daar staan ook allerlei links van onze gasten, dus natuurlijk ook van George de Jong. Ga ik tenminste vanuit dat Barbara Elbert dat heeft gedaan. En ja hoor, de duim gaat uh, omhoog. De techniek hier was in handen van Ans Beentjes. Redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En u kunt straks gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal... met Bert van Sloten. En dan zeg ik nu altijd het laatste woord... is aan onze gast Sjors de Jong, maar bril met geen mogelijkheid. <laughs> het is ook niet te doen voor iemand die geboren nee. is in 1953. Nee. Ja, Door waakzaamheid...